12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Egypte gaat de strijd om het presidentschap tussen de kandidaat van de Moslimbroederschap en een voormalig premier van oud-president Mubarak. Volgens Tellingen heeft de kandidaat van de Moslimbroederschap, Mohamed Morsi, bijna een derde van de stemmen gekregen. Oud-premier Shafiq komt uit op iets minder dan een kwart. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen is over drie weken.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 De Nederlandse tennister Kiki Bertens heeft het hoofdtoernooi van Roland Garros bereikt. Ze won in twee sets van een Roemeense in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Bertens is 20 jaar en stond nog nooit in het hoofdschema van een Grand Slam toernooi. Ook Igor Sijsling maakt nog kans om zich via de kwalificatierondes te plaatsen in Parijs. Het weer, het is zonnig en droog. De temperatuur ligt rond de 21 graden in het noorden en 25 graden in het binnenland... Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het oosten. Ook in het pinksterweekend veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het en... dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 vladingen hoogvliet bij knooppunt Benelux 4 kilometer. Er is technisch onderzoek naar een ongeluk vanochtend. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berkel en Rode Reis 4 kilometer. Op de A20 naar Gouda voor knooppunt de Bresseplei 3... En vanuit Utrecht op de A 28 naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 See? In no way. Every day. Wait.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 Work with hustle. I got it. Just stay close enough to get it no slow. Drive it, clean it, lights so out, bleed it, and the let go in it. your pocket. I seen her. Inside. Uh, sit tight, sit tight, it'll be alright